Ook zijn er jongeren die steeds conservatiever denken over de islam. De schrijvers van het manifest willen meer erkenning... voor de problemen van de Turks-Nederlandse jongeren. Ze doen een beroep op de overheid en het bedrijfsleven... om de jongeren te helpen meer deel uit te maken van de samenleving. In Geleen is vannacht een auto ontploft. Er raakte niemand gewond wel sneuvelde ruiten van huizen in de buurt. De explosie was rond drie uur vannacht. De politie zegt dat de explosieve opruimingsdienst de auto nu onderzoekt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 Nou, we hebben even In het hele land zijn de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. Er staan er 52 files, 288 kilometer bij elkaar. En dat is wat meer dan gebruikelijk om deze tijd. En dat heeft vooral te maken met wat aanrijdingen. Op de A1 van Hengelo naar Amersfoort tussen Twello en Kootwijk 17 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Roosteren 11 kilometer... Doorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Maastricht. Daar staat tussen Maasbracht en Borren 11 kilometer. De linker rijstrook is daar afgesloten. Nog veel vertraging richting Rotterdam op de A13... vanuit Den Haag bij Berkhoorn-Rodenreis 7 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij Knopen-Terbrechtseplein 12 kilometer. De is een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Krooswijk nog 13 kilometer. Maar alle rijstroken zijn wel weer open... En er was ook een ongeluk gebeurd op de A58 van Tilburg naar Breda. En daar staat bij Gilsen nog 6 kilometer. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Tussen Sittard en Beek-Elslo rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding. Er rijden nu wel bussen, maar de vertraging is meer dan een uur.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 Goedemorgen, in Geleen ontplofte vannacht een auto, we bellen zo met de politie. Nu de feestdagen en de vakantie weer voorbij zijn, beseft iedereen zich weer dat een paar eurolanden zwaar in de financiële problemen zitten. Portugal komt nu weer in beeld als potentieel zorgenkind. En Julio Potsch kwam in beeld na verhalen tegen zijn collega-piloten. En die collega's die worden vandaag gehoord. Ondanks werd hij in Argentinië op borgtocht vrijgelaten... het Nederlands-Argentijnse piloot Julio Potsch. Vandaag is het een belangrijke dag voor hem. In Den Haag worden tijdens een besloten rechtszitting... acht Transavia-piloten gehoord, maar zo zei het al. Vier die voor en vier die tegen Potsch pleiten. Julio Potsch wordt beschuldigd van het uitvoeren... van de zogeheten dodenvluchten. Dat gebeurde eind jaren 70 en begin jaren 80 in Argentinië. Lisbeth Zegveld is de advocaat van de vier piloten... die tegen Potsch pleiten. Mevrouw Zegveld... Goedemorgen. Goedemorgen. Toch wel eigenaardig, hè? Een zaak die in Argentinië speelt met getuigenverhoren in Nederland. Legt u dat eens uit? Nou ja, de getuigen die deze twee weken worden gehoord, die uh, komen allemaal uit Nederland. Dus je kunt ofwel kiezen om ze alle acht naar Argentinië te vliegen. Je kunt ook aan een Nederlandse rechter vragen om die getuigenverhoren namens de Argentijnse justitie te doen. En dat is wat er hier gebeurt. Dus op zich niet heel... Bijzonder, hoewel ik het met u eens ben dat idealiter natuurlijk alles in Argentinië zou plaatsvinden. Ja, maar het heeft vooral een praktische overweging. Ja. Mevrouw Zegveld, hoe belangrijk is dat verhoor? Want die verklaringen staan neem ik aan toch allemaal op papier? Alles is toch bekend? Maar ja, Het is uh, heel gebruikelijk als er belangrijke getuigen zijn uh, dat die meerdere malen worden gehoord. Hè. Deze getuigen zijn ooit gehoord twee jaar geleden door de Argentijnse justitie, ook in Nederland overigens. Hun verklaringen zijn in het dossier terechtgekomen. En toen was de verdediging nog niet in zicht, hè, want toen was uh, Poghof nog niet gearresteerd. Nu is de verdediging wel aanwezig, ook bij deze verhoren deze weken. En uh, die zullen hun vragen hebben aan deze getuigen. En dat is ook vrij gebruikelijk. En hoe zullen die verhoren in zijn werk gaan? Nou ja, zoals altijd het verhoren gaan, de rechtercommissaris zal in dit geval namens de Argentijnse justitie vragen hebben. De verdediging zal zijn vragen hebben en dat wordt allemaal op papier gezet. en Dat wordt dan naar Argentinië gestuurd en vertaald en dan komt het in het Argentijnse dossier. En uw rol hierin? Krijgt u uw spreektijd? Nou, ik zit hier vooral bij, en dat is op zich wel bijzonder, om de belangen van deze getuigen, de getuigen die dan belastend zijn voor POG, enigszins te behartigen omdat hun positie uh, nou, enigszins onder druk is komen te staan vanwege de nou, druk van collega's, ex-collega's, maar ook in de media over, de, over hun verklaringen. Mm -hmm. Maar verder heb ik geen inhoudelijke rol en ik weet dus ook verder niet wat er bijvoorbeeld in het dossier zit anders dan deze uh, getuigenverklaringen. En dat, zullen, dat is uiteindelijk eind, aan de Argentijnse justitie hoe zwaar deze getuigenverklaringen moeten wegen. Maar zoals ik ook al eerder heb gezegd, het, is, uh, kijk, het zijn mensen die uh, uit Poch's mond... Uh, hebben waargenomen die uh, tot grote zorg aanleiding gaven. Maar dat zijn natuurlijk opmerkingen geweest in 2003 over feiten die zich in de jaren 70-80 in Argentinië hmm. hebben plaatsgevonden. Dus het zou in een Nederlands uh, uh, rechtssysteem ondenkbaar zijn dat iemand zou worden veroordeeld uitsluitend op basis van deze getuigenverklaring. Ja, ja, daar is wel Waarbij wat meer op... voor nodig dan, zegt u. Ja, ja, dus ja maar ja, ik die getuigenverklaring niet bagatelliseren, want die staan zoals ze staan. Maar het zijn natuurlijk wel uh, verklaringen van uh, hè, uh, zoveel jaren later opgetekend. Heeft het ook over druk die is uitgeoefend door bevriende collega's van Potsch? Wat, wat weet u daarvan? Ja, dat is zo. Dat is zo inderdaad. Ja, e-mails met verzoeken om uh, misschien toch maar die verklaring te wijzigen. Dat Pocht niet zozeer over, op zichzelf zou hebben gedoeld. Maar meer in een wij-vorm. Wij. -vorm. wij hè, in een uh, nou, bepaald uh, gezelschap van collega's, al dan niet in Argentinië. Ja, die zijn er geweest inderdaad, ja. Zeer ja. uh, <laughs> redelijk onvoorstelbaar ja. en overigens nog strafbaar ook, dat soort uh, pogingen om getuigen te beïnvloeden. Uh, Gaat dat een rol spelen dan, ook nog vandaag? Nou, kijk, uh, de getuigen zullen uh, de vragen beantwoorden die hen vandaag gesteld worden. Maar uh, ik sluit niet uit dat dat onderwerp inderdaad aan de orde komt. Want ja. het, is, uh, het is a, onaangenaam geweest en b, uh, ja, is het toch een poging om uh, de gang van zaken... De loop van het recht te beïnvloeden. En dat is natuurlijk wel rechtens relevant. Ja, en wat vinden u, uw cliënten, die vier piloten, daarvan uh, dat ze dan vandaag misschien dit verhaal kunnen nog vertellen, dat ze onder druk zijn gezet. Aan de andere kant moeten ze ook weer uh, hun getuigenis afleggen. Ja, nou ja, nogmaals, kijk, de getuigenis nog een keer afleggen. Dat is uh, dat is een gebruikelijke gang van zaken. Daar is op zich uh, is daar niks bijzonders aan. Uh, maar het is voor hun wel een heel moeilijke positie. Zij hebben dit, uh, zij hebben dit uh, gehoord van, uh, van Poch. Ze hebben daar natuurlijk zeer mee in hun maag gezeten. Ze hebben geprobeerd het eerst intern aan te kaarten... in de hoop dat het uh, tot actie zou leiden. Dat het niet gebeurt. Uh, uiteindelijk is Poch natuurlijk aangehouden... Uh, uh, zij hebben daar op zich geen directe rol in gehaald, anders dan dat we hem is gevraagd te zeggen wat ze hebben gehoord. Maar ja, in Nederland zijn zij wel al het punt van aandacht. Omdat er in Nederland, kijk, poch zit ik in Argentinië vast: het is dus een Argentijnse strafzaak ondertussen is het ook een Nederlander. Nou, waar gaat nou de Nederlandse media natuurlijk de aandacht naar huis? Dat is naar deze mensen die dan die verklaring hebben afgelegd. Terwijl zij op zich natuurlijk geen invloed hebben op de loop van het strafproces. Ja. Het is de Argentijnse justitie die beslist heeft dat hij aangehouden zou moeten worden. En dat daar een strafzaak is geopend. We gaan het volgen, mevrouw Zegveld. Hartelijk dank voor uw verhaal. Gedaan. Ook maar even door met uh, ons voormalig correspondent in Argentinië. Kees Elenbaas, nu bij de NOS Buitenland, redacteur. Kees... Um, het proces als dat doorgaat wordt natuurlijk voor de rechtbank in Buenos Aires gevoerd. Hoe volgen ze daar deze getuigen voor waar we net over hadden met mevrouw Zegveld? Ja, nou ja, hier ontstaat wel eens de indruk dat het een beetje uh, rommelig is en alleen verklaringen van derden en een zwakke zaak enzovoort. Nou ja, ik moet je zeggen, ik, ik heb verschillende keren contact gehad, ook in de afgelopen weken met de Argentijnse justitie. En daar denken ze er toch heel anders over. Zij, zij hebben toch de indruk dat ze een heel sterke uh, zaak hebben tegen deze uh, Julio Potsch. Um, er is één ander voorbeeld in de, in de afgelopen jaren geweest. Dit is pas de tweede piloot van die dode vluchten die ooit gearresteerd is... En de, de andere die zit vast in, in Spanje. Die is daar in 2005 veroordeeld. Hij luistert naar de naam Adolfo Skilingo En die man die is eigenlijk op, op min of meer dezelfde gronden veroordeeld. Ook eh, verhalen tegen een derden. Eh, op grond daarvan is hij opgepakt. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een gedeeltelijke bekentenis van hem. En hij is tot 640 jaar gevangenisstraf veroordeeld in, eh, in, in Spanje. Eh, dus dat is een voorbeeld van eh, ja, dat het toch... Eh, mogelijk is. En zij zeggen de, de, ja, de bewijsvoering tegen Porsche potje is gebaseerd op de logica vrij vertaald vanuit het Spaans dan op de logica van de bekentenis. En zij denken dat ze toch nog steeds een hele sterke zaak tegen hem hebben. Ja, maar Kees, dan hopen ze dus dat Potje ook met een bekentenis gaan komen. Hè? Want anders hebben ze niet heel veel meer dan de verhalen van die piloten. Nou ja, dat is zo, maar eh, ze zeggen mij dat het, dat het stukjes van een puzzel zijn... die ze bij elkaar gaan leggen. Ze hebben natuurlijk ook eh, ze hebben gekeken in de, in de dossiers van de marine. Er zijn allerlei andere aanwijzingen die bijdragen... tot misschien een, een schuldig verklaring of een vervolging van, van Potsch. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat, dat de marine destijds... alle piloten die voor de marine vlogen om de beurt... een van die dodenvluchten lieten doen, of in ieder geval daaraan deelnemen... zodat ze allemaal schuldig waren... He, dat is een bekend gegeven, dat zal ook in het geval van een rechtszaak tegen Potsch een, een, een rol spelen. Dat betekent dat de militairen die daaraan deel hebben genomen allemaal schuldig zijn. Allemaal ook een soort zwijgplicht hebben ten opzichte van elkaar. Dat zijn allemaal stukjes van een, van een, van een puzzel die, die, die een rol gaan spelen in een mogelijke uh, vervolging van hem. Kees Elenbaas volgt voor ons de zaak tegen Julio Potsch. En straks wordt het, net als uh, Ierland en Griekenland, erop of voor Portugal. We gaan we het zo over hebben. is maar eens even naar uh, John Bakker. Um, ja, we zijn weer met z'n allen aan het werk volgens mij, John. Ja, duidelijk. En daardoor is het ook weer een stuk drukker dan het uh, vorige week was. We zitten nu op 290 kilometer. En dat is zelfs wat meer dan gebruikelijk op een maandagochtend. Heeft vooral te maken met wat aanrijdingen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A1 van Hengelo naar Amersfoort bij Hoenderloo. Er staat nog 17 kilometer file achter. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Dat geldt ook voor de aanrijding op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Borren nog wel 12 kilometer, maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Het loopt nog wel vast eh, daardoor de andere kant op. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Kerensheide en Roosteren 11 kilometer. Het is ook nog behoorlijk druk richting Rotterdam op de A16... vanuit Breda richting Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein... 15 kilometer. Hij heeft te maken met een aanrijding op de A20. Maar inmiddels zijn daar alle rijstroken weer open. Dan nog wat vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Sittard en Beek-Elslo rijden na een aanrijding geen treinen. Maar bussen, de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 2011 wordt het jaar van de obligatiemarkten. Hoeveel geloof en vertrouwen hebben financiële markten... in de kredietwaardigheid van landen? Als het om Portugal gaat, niet zo gek veel. Dus Portugal doet er beter aan om Europa... maar om steun te vragen en een beroep te doen op het noodfonds. zei afgelopen vrijdag de hoofdeconom van de Deutsche Bank, Thomas Maya. André Meijnema is hier, ons economieredacteur. Uh, André, Portugal zou maar beter aankloppen voor steun. Is dat wel verstandig om zoiets te roepen? Nou ja, verstandig of niet. Het zal de, de tijd wel uitwijzen natuurlijk. In ieder geval wordt nu hardop gezegd, wat eigenlijk binnen het huis al heel vaak uh, gedacht en gedroomd wordt. En dus is het zo: Portugal kan maar beter. Eigenlijk wel. Als, als je dit soort geluiden steeds harder uh, hoort zeggen, hardop, dan is het eigenlijk niet zozeer meer een kwestie of het moet gebeuren, maar wanneer het gaat gebeuren. Het speelt natuurlijk al drie zaken mee. Uh, A, uh, niemand buigt graag, niemand geeft graag toe dat je hulp nodig hebt. Dus ook Portugal niet. Dat zag ik bij andere landen ook. Dat je het op eigen kracht niet kunt redden en dergelijke meer. B is natuurlijk van je wil met zulke soort opmerking ook niet altijd olie op het vuur gooien. Want uh, hoe meer verdeelde uh, meningen op straat komen te liggen, des te de verwarrender wordt het voor de markten. En C, ja, er dus is natuurlijk altijd de angst voor het haasje over effect. Want stel nu dat we Portugal offeren uh, weggeven. Wat is dan uh, het gevolg? Gaat het niet overslaan ook naar andere landen? Uh, uh... Dat hij het hardop zegt, waarom doet hij dat? Uh, is het zo slecht gesteld inderdaad op dit moment met Portugal? Kan je dat eens schetsen? Nou ja, met Portugal zodanig niet. Want Portugal heeft het bij lange na niet de problemen... die Griekenland of Ierland hebben gehad. Mm. Dus het is wel een zwakke economie, maar niet zo, zo dramatisch. Ze hebben ook niet zoveel geld nodig als andere landen geld nodig hebben. Uh, maar het, wat, wat meespeelt is dat de kapitaalmarkt, de obligatiemarkt... een geweldig wantrouwen blijven hebben. Het is even rustig geweest met de kerstdagen, zeg maar. Maar daarna komt, is die onder is gewoon weer teruggekomen van de week... En vorige week en uh, dat blijft maar doorwoekeren. Uh, de markten zijn geweldig want trouwens krijgen wij wel ons geld terug... dat we uitlenen aan landen als bijvoorbeeld Portugal, Spanje en noem maar op. Dus je ziet die premies voortdurend oplopen weer... van geldleningen aan die, die perifere landen. En dat vertaalt ze dus in hoge rentes, hoge risicopremies. Als je kijkt naar de, naar de grafiekjes die hierop liggen... dan, dan zie ik je bijna op de bodem van waar we... Dan nog, nog niet gezeten hebben. Maar de, de koers zijn nog nooit zo laag geweest, zo slecht geweest. Dus zo duur geld eh, als, als ooit tevoren. Terwijl er dus landen gered zijn. Terwijl er dus een noodfonds van 750 miljard klaar, eh, klaar ligt. Dus eh, de problemen zijn niet over. En dit kan niet zo maanden of, of, of weken nog doorgaan. Dus er moet iets gebeuren, vindt men. Hm, toch vinden wij het raar. Want Portugal heeft bij lange na niet problemen van, van Ierland met zijn banken. En, en Griekenland met zijn sociale stelsel, waar hopen geld in gaat. Waarom moet Portugal dan toch aan gaan kloppen? Ja, je zou kunnen zeggen. Men, men, men maakt dus een soort rekensommetje van welke landen eigenlijk in aanmerking zouden kunnen komen. voor eventuele steun. En dan is Portugal de volgende. En achter Portugal ligt dan bijvoorbeeld Spanje, wordt al gedacht. En achter Spanje ligt bijvoorbeeld weer België. En de gedachte eigenlijk bij mij, zeg maar in Berlijn, maar ook in Parijs. is met name van als we nou Portugal offeren, dan kopen we rust. En dan kopen we zekerheid voor de financiële markt. Maar markten. dat is toch vreemd, want dat denkt men op steeds weer opnieuw. En ja. uh, je zegt het zelf al. <laughs> achter Portugal ligt Spanje en daarachter België. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, ja. denk ik. Dan. Nee, en dat is natuurlijk het probleem. Dat zeggen de tegenstanders ook van: jongens, dit is genoeg geweest. Wat, je niet, uh, wat niet gered moet worden, moet je ook niet redden. Uh, anderen zeggen: nee, geef het gebaar, offer Portugal op. Daarmee redden we de hele Europese Unie. Redden we ook Spanje, redden we uh, België. En daarmee moet het eigenlijk gedaan kunnen zijn. En het is eigenlijk afwachten wat de grote beleggers gaan doen. Maar bij die obligatiebeleggers moet je dus niet, niet denken aan aarschieren en dergelijke meer. Dat zijn onze pensioenfondsen, dat zijn de banken, de verzekeraars, de grote vermogensbeheerder. Die miljarden steken in, in, in landen als Spanje, Portugal eh, en, en ga zo maar door. Ja, nou dit wordt in ieder geval de Week van Portugal. Zonder Zoveel is duidelijk. André Meijnema, dankjewel. Tien voor half negen geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Woede bij de Palestijnen en frontwaardiging in de Verenigde Staten en Europa... nadat Israël een hotel sloopte in bezet Oost-Jeruzalem. Op de plaats van dat hotel, midden in een Palestijnse wijk... moeten appartementen komen voor Joodse kolonisten. Dat is illegaal, zei de hoogste vertegenwoordiger van de EU, Catherine Ashton. Maar het gebeurde toch. Correspondent Sander van Hoorn ging kijken bij dat voormalig hotel. Iedereen wordt op afstand gehouden door de politie en er staat ook een afrastering omheen waardoor je niet kunt kijken. Maar iemand heeft een plastic stoeltje neergezet en daardoor kan ik over uh, het hekwerk heen kijken. Ik zie grote kranen met grijpers eraan die de betonnen muren uit elkaar trekken. En dan staat er een andere grijper klaar die het op een grote hoop veegt. Verschillende mensen komen pols hoog te nemen voor vertegenwoordigers van de Palestijnse autoriteit in Jeruzalem, maar ook mensen van de gemeenteraad, bijvoorbeeld een gemeenteraadslid van Likud, de regeringspartij. Eh, we hebben onze eigen law en door de law eh, there is er... Eh... Er is geen reden hier in deze area Hij zegt dat hier niks illegaals gebeurt. Uh, dit pand is legaal verkregen, gekocht. Allemaal volgens de regels, zegt hij. Maar dit is wel bezet gebied. Dit area has never nooit Palestiniën and En nu is het tijd om een Jewish neighborhood in this area because bouwen. Want we hebben het recht om en live in any part van Jeruzalem dit is geen bezet gebied, dit is onderdeel van Jeruzalem, één en ondeelbaar. Ja, dat is hoe Israël het ziet. De rest van de wereld ziet dit als bezet gebied. En dat is ook de reden waarom Europa bijvoorbeeld, maar ook Amerika, heeft gezegd... doe dit nou niet, sloop dit pand niet. Dit is zo symbolisch, dit is zo diep in Oost-Jeruzalem dat het de situatie alleen maar kan verslechteren. Ik denk niet dat de Europese Commissie of de het recht... Om te uh, uh, and en ons te vertellen wat we in ons land doen. Zoals we het niet doen in Europa. Laat Europa zich met zichzelf bemoeien. Laat al die uh, landen naar hun eigen zaken kijken. En laat ze zich niet bemoeien met interne Israëlische aangelegenheden, zegt het gemeenteraadslid voor Likud. Ik schat dat op dit moment twee derde neergehaald is. Het is gewapend beton geweest, dus je ziet de staaldraden waar nog betonblokken aanhangen. Het grootste deel ligt in vervrongen staal. Een beton op een grote hoop om plaats te maken voor appartementen, voor kolonisten. Het pand is eigendom, inmiddels gekocht door een rijke Amerikaanse Jood, meneer Moskovitch, En dat is een verklaard voorstander van de wat meer radicale kolonistenbewegingen. Die vindt dat Oost-Jeruzalem bevolkt moet worden door Joden en daar dus ook actief... Aan werkt. En dat actieve daaraan werken is dus wat je hier nu ziet en soms vooral hoort gebeuren. Het lijkt inmiddels wel te zijn gaan sneeuwen, uh, want het stof dat daalt neer op de hoofden van de twee mannen die nu aan het discussiëren zijn. Nog altijd uh, de voorman van Likud met iemand van Fatah, de partij van de Palestijnse president, Abbas. We hebben hier geen zeggenschap. Want dit is bezet gebied. Wij opereren gewoon volgens de Israëlische wet. De mannen die gaan onverrichte zaken uit elkaar. Als het zo doorgaat staan hier dus binnenkort 20 appartementen. Sander van Horen vanuit Oost-Jeruzalem. Het is vijf minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We hebben er al even melding van gemaakt vanochtend in Geleen. Is vannacht een auto ontploft? De explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Heeft de auto inmiddels onderzocht? We gaan maar even schakelen met de politie. Renske Hamming, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft de explosieve opruimingsdienst gevonden? Nou, Zij keken met name of er niet nog andere explosieven in die auto zouden liggen. Uh, en dat was niet het geval. Dus daar, uh, dat onderzoek is inmiddels afgerond. En nu vindt er natuurlijk verder nog onderzoek plaats door de politie zelf... om te kijken welke sporen er nog te vinden zijn. Want u gaat ervan uit dat de auto tot ontploffing is gekomen door een explosief? Ja, dat, daar gaan we wel van uit op dit moment. Ja, dat klopt. Wat voor aanwijzingen heeft u daarvoor? De technische informatie heb ik niet. Ik heb natuurlijk nadrukkelijk overleg met het team. En die geven aan uh, dat dit hun uitgangspositie is... Kunt u mevrouw Hamming vertellen wat er vannacht gebeurde? Goedemorgen. Ja, ja uh, rond een uurtje of drie uh, was er een ontploffing. En die was zodanig dat er ook ruiten van diverse woningen zijn gesneuveld. Uh, ja, alles is daarvoor opgestart. Maar we wilden dat heel voorzichtig aanpakken. Omdat we niet zeker wisten of er mogelijk nog meer explosieven in de auto lagen. Vandaar dat de explosieve opruimingsdienst is geweest. We weten inmiddels dat die auto uh, van een 43-jarige man is. Die meneer die woont in de Grisantenstraat. Ja, en verder kunnen we niet zo heel veel zeggen, omdat het onderzoek nog volop loopt. Dat kan ik me voorstellen, maar wat we dan wel graag willen weten is of deze 43-jarige man een bekend is van de politie. Dat kan ik me ook voorstellen van mijn kant, maar dat is geen informatie die ik kan geven op dit moment. Mm, in verband met het onderzoek? Ja. ja. Het feit dat er ruiten zijn gesneuveld, uh, impliceert dat het explosief behoorlijk groot was. Ja, dan is het toch flink krachtig, want anders dan krijg je dat niet zomaar uh, voor elkaar. Maar wat het precies is, daar hebben we nog geen informatie over. Ja, en kwam het als een donderslag bij Helder Hemingen, of zijn er ook uh, bedreigingen geuit? Nou, die informatie heb ik niet. Dat, dat gaat allemaal natuurlijk meedraaien in het onderzoek. Wanneer weet u meer? Ja, ik hoop zo snel mogelijk, vooral ook voor de mensen in die straat. Ja.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 Radio 1. Het NOS-journaal. Verdachte van aanslag op congreslid vandaag voor de rechter. En positie Turks-Nederlandse jongeren zorgwekkend. Goedemorgen, het is bijna half negen, ik ben door al negens. De verdachte van de aanslag op het Amerikaanse congreslid Giffords... wilde haar vermoorden. Dat staat in papieren die bij de 22-jarige man thuis zijn gevonden. Zaterdag schoot hij in Tucson in Arizona zes mensen dood... en verwondde er veertien. De democraat Giffords werd in haar hoofd geschoten. Uit gevonden papieren blijkt dat de verdachte eerder... bij politieke bijeenkomsten met Giffords is geweest... en dat ze hem daarvoor een bedankbriefje had gestuurd. man moet vandaag voorkomen. De Amerikanen maken zich zorgen over de spanningen in Arizona... onder meer veroorzaakt door immigratie. De divide in de politiek tussen de democraat en de republiek... en ze zeggen dat dat enorme verandering... en ook alle problemen in Arizona, zoals like with immigratie en alles... het maakt alles heel... De positie van Turks-Nederlandse jongeren in de samenleving is erg zorgwekkend. Dat stellen tien Turkse Nederlanders, onder wie pedagogen en onderzoekers, in een manifest vandaag in de Volkskrant. Steeds meer jongeren hebben psychische problemen en een deel keert zich helemaal af van de Nederlandse samenleving. deel van de jongeren denkt steeds conservatiever over de islam. De Schrijvers van het manifest roepen overheid en bedrijfsleven op om Turks-Nederlandse jongeren te helpen meer deel uit te maken van de samenleving. NAVO-troepen hebben tien opstandelingen gedood in het noorden van Afghanistan in Kunduz. Twee anderen zijn opgepakt. De operatie was gericht tegen een Taliban-leider. Het is niet duidelijk of hij een van de slachtoffers is. In Kunduz werken veel Duitse militairen. Het Nederlandse kabinet wil er agenten en militairen naartoe sturen voor een trainingsmissie. Maar daarvoor is nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Een lange lijst met gevaarlijke stoffen die bij chemiepak in Moerdijk lagen opgeslagen is openbaar gemaakt. De OM gebruikte de lijst bij het strafrechtelijk onderzoek naar de brand van vorige week. Een groot deel van de stoffen op de lijst kan een gevaar opleveren voor de gezondheid, maar omdat veel stoffen zijn verbrand, is er nog geen duidelijkheid over de verspreiding daarvan.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 Schadevergoeding is een uh, belangrijk agendapunt vandaag in Duitsland. Omdat veel boeren in de financiële problemen zijn gekomen. Bedrijven zijn stilgelegd door het dioxineschandaal. En de markt voor eieren en vlees is helemaal ingezakt. In Neder-Saxe, de deelstaat, zijn 3000 boerenbedrijven intussen weer open. Producten zijn niet vervuild met dioxine, zo heeft onderzoek uitgewezen. Bijna 1500 bedrijven blijven wel voorlopig dicht.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 De wind draait in de loop van de ochtend naar het zuiden en neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Vanmiddag is het redelijk zonnig met temperaturen van 6 graden aan zee en 2 tot 3 graden in het binnenland. Door de stevige wind blijft de gevoelstemperatuur vandaag iets onder het vriespunt. Vanavond is het helder en droog, maar vannacht neemt de bewolking toe... en in de vroege ochtend krijgt Zeeland als eerste met lichte neerslag te maken. De temperatuur ligt vannacht op min 1 in het oosten en plus 2 in het westen van het land.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 AWB ah, Verkeersinformatie. In het hele land zijn de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. Er staan maar 54 files, 290 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A1 van Hengelo naar Amersfoort tussen Deventer en Apeldoorn-Zuid 13 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Roosteren 10 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de rijbaan richting Maastricht. Daar staat dus tussen en echt nog 8 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen, bij Vlaardingen-Oost, 3 kilometer. De rechte rijstroken staan dicht. En na een ongeluk op de A7 van Heerenveen naar Groningen... tussen Tijnje en Drachten, 5 kilometer. Tussen Sittard en Beek-Elslo rijden nog steeds geen treinen. Dat heeft te maken met een aanrijding. Er rijden nu wel bussen, maar u bent ongeveer een uur langer onderweg.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Limburg kampt met hoogwater. Afgelopen weekend kreeg het zuiden van de provincie al te maken met de hoge waterstanden in Maas. En inmiddels heeft de piek zich naar het noorden verplaatst. Richting Venlo gaat het Rijn-Dupont, bestuurslid van het waterschap Peel en Maasvallei. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar we hoorden eerder deze uitzending al dat het meevalt. Klopt dat? Nog dat steeds? Kl ja, klopt. Het valt allemaal mee, we hebben het helemaal onder controle en alle voorzieningen die wij moeten treffen, die zijn inmiddels getroffen. Maar heeft het, um, is het zo dat het meevalt of heeft u gewoon goede voorzieningen getroffen? Want dat idee kregen wij eerder vanochtend. Uh, nou, het, het, het valt enerzijds het altijd mee. Uh, kijk, wat we nu hebben is een hoogwater wat zich één keer in de 10 naar 20 jaar uh, voordoet. Met een afvoer van uh, 2 tot 2300 kub per seconde. En we hebben de voorzieningen getroffen die een uh, water kunnen keren tot 2500 kub afvoer per seconde. Mm -hmm. Maar dan moeten de dijken niet al te veel verzadigd raken, hè? hebben wij begrepen? Uh, nee, dat klopt. Uh, maar uh, de, uh, we hebben natuurlijk uh, naast groene dijken ook veel uh, harde en grijze dijken. En met de muur heb je dat verzadigingsprobleem natuurlijk in veel mindere mate. Ja, dus u maakt zich eigenlijk niet zoveel zorgen? Nee, wij maken ons geen zorgen. Ja, het belangrijkste is dat er niet zoveel water komt als misschien wel was verwacht. Maar het kan nog komen. Er kan nog wat regen komen, er gaat nog wat regen vallen, met name in de tweede helft van deze week. We zien ook dat de golf die in het zuiden van de provincie al een dag of twee aanhoudt, dat die ook nu het voor het eerst Venlo gaat bereiken in de loop van de ochtend. En die zal hier ook een enige dagen aanhouden. En we verwachten dat we toch zeker tot midden volgende week de voorzieningen zoals we ze opgebouwd hebben ook moeten laten staan. In ieder geval de vergelijking met midden jaren negentig gaat niet op. Nee, nee, nee. Want kijk, in de jaren negentig hadden we een overstroming die zich één keer in de vijftig jaar uh, voordoet. En dit uh, doet zich dus toch één keer in de tien à twintig jaar ervoor. Mm. Nou, is dit een probleem wat um, natuurlijk in de toekomst nog vaker op zal treden? Het zal veel blijven regenen. Heeft u voldoende begroot, heeft u voldoende geld om um, ja, Nederland op die manier, in ieder geval Limburg, te blijven verdedigen tegen het water? Nou, uh, dat is een, een probleem wat zich met name op uh, Rijksniveau natuurlijk afspeelt. Uh, het Rijk stelt normen vast uh, van de beschermingsniveaus die wij moeten bieden. En daar is voor de Limburgse situatie bepaald dat dat een beschermingsniveau moet zijn, zodat we maar één keer in de 250 jaar onze burgers de te voeten zouden krijgen. Mm -hmm. Dat hebben we nog niet in het hele gebied kunnen realiseren. En daar moet het Rijk nog met een bedrag van een 3 tot 400 miljoen over de brug komen om het hele Limburgse inderdaad dat beschermingsniveau te bieden. Mm, moet er nog over de brug komen? Is het al wel beloofd? Uh, er is wel een politieke toezegging. En mm. daar gaat het over het beschermingsniveau. En van wanneer maar, dateert die politieke toezegging? Uh, dat is uh, de meest recente is van uh, de vorige minister. Dat is minister Camille uh, Jolinks. Ja, en heeft hij al met de nieuwe gesproken? En daar is ook uh, gisteren uh, toevallig nog een gesprek geweest met de staatssecretaris, meneer Atma. En ook meneer Atma begrijpt dat uh, er nog wel wat centen moeten komen. Maar er zal in de rijksbegroting nog ergens uh, een paar honderd miljoen gevonden moeten worden. Mm. Nou, dan wens ik ze veel succes en u ook daarmee. Ja, zeker. Uh, Rijn Dupont, bestuurslid van het waterschap Peel en Maasvallei over dan de hoge waterstand. Dank u wel. Acties in de jeugdzorg dan vandaag. In Amersfoort komen er zo'n duizend gezinsvoogden samen. Ze zeggen 30 miljoen euro meer nodig te hebben uit Den Haag dan ze nu hebben. Dat is een budgetverhoging van 8 procent. Staatssecretaris Steven, die gaat erover, die heeft dat niet en wil niet meer dan 1 procent toezeggen. Gezinsvoogden van jeugdzorg vrezen dat ze dan voor meer gezinnen tegelijk moeten gaan werken... waardoor het toezicht op ieder gezin dan weer minder wordt. Staatssecretaris wil tot het Kamerdebat op donderdag daarover niet met ons spreken. En dus bellen we met zijn partijgenoot, VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft volgens u het jeugdzorg meer recht op geld? Nou, laten we constateren dat de jeugdzorg niet gekort wordt en uh, zelfs een aanbod krijgt om uh, geld erbij te krijgen. En dat vindt geval... u al heel wat, begrijp ik. Nou ja, in deze tijd van bezuinigingen, waar op heel veel terreinen bezuinigd wordt, uh, is dat inderdaad heel wat. wat. En. Uh, 30 miljoen erbij, dat is 10% erbij op het totale budget. Dat vind ik heel veel. Dus ik uh, zou ook de jeugdzorg toch willen vragen om eens heel goed te kijken naar waar ze zelf kunnen snijden. Net als we bij ook andere sector doen, in bureaucratie. Maar ook in verloop van personeel, dus um, goed werkgeverschap om te voorkomen dat er zoveel personeel elke keer opnieuw opgeleid moet worden. Ja, nou ja, dat was eigenlijk de boodschap die natuurlijk al wel bekend was, Mark Robin Visser. Het geld is er niet, komt waarschijnlijk ook niet. Ze moeten maar zelf kijken of ze wat efficiënter kunnen werken. Dat is zo'n beetje ja, het idee wat mevrouw van der Burg geeft. Nou, zouden wij toch graag Mark Robin Visser even willen horen? Maar dat lukt niet Directeur. helemaal. Oh, daar is die, ja. Hoor je mij, Lara? Ja? ja, nu hoor ik. Ja. Ik wil deze vraag meteen maar even voorleggen aan Jan Dirk Pokkerreef. Hij is directeur jeugdzorg in Friesland en vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederlands. U heeft net de reactie van de VVD, mevrouw, gehoord. Ja, uh, en, en hij stelt me zeer teleur, want uh, zij weet ook dat wij juist het afgelopen hele jaar een onderzoek hebben gedaan samen... In een opdracht van het ministerie. En daarin is juist vastgesteld dat die kosten gewoon hoger zijn. Dat die kosten 8% hoger zijn, geen 10%, 8% hoger zijn. En dat hebben wij dus gewoon nodig om het resultaat te kunnen boeken. En het resultaat is dat de duur van een ondertoezichtstelling juist verkort. En dat levert juist weer direct geld op. Ik bedoel, we doen het voor de kinderen, maar het levert ook nog weer geld op. Lara. Ja, nou mevrouw van der Burg, de kosten zijn gewoon weg hoger. En dus hebben ze ook meer geld nodig? Ja, het is ook bekend in de jeugdzorg dat het verloop onder de gezinsvoogden enorm hoog is. Daar is de afgelopen jaren in de professionalisering daarvan geïnvesteerd, de opleiding. Daar zal ook resultaat uit moeten komen dat het verloop minder wordt. Dat is een van de redenen dat de kosten hoog zijn. Er wordt ook aangegeven in dat onderzoek dat het heel erg verschilt per bureau jeugdzorg. Dus laten we dan eens gaan kijken naar die bureaus die het met minder geld wel redden. En ik denk dat, uh, dat dat de eerste slag is die gemaakt moet worden. En als er dan nog een probleem is, dan moeten we gaan kijken of er überhaupt geld is. Maar um, het is nou eenmaal zo dat uh, dat geld ook in je huishouden. Op een gegeven moment moet je wel de tering naar de nering zetten. Maar Robin in Amersfoort, het kan efficiënter. Sommige bureaus bewijzen dat. Ja, ja, er wordt even een tafeltje hier verplaatst. Let niet op het lawaai. Meneer Spokker heeft. Uh wil graag antwoorden. Ja, als, als, zij wil dat wij, als mevrouw Van den Burg wil dat wij de tering naar de neering zetten... dan zal, gaat zij alle resultaten wat betreft de veiligheid... en de, de resultaten die we met de methode hebben bereikt op de helling. Uh, wat zij aangeeft dat er verschil zou zijn tussen bureaus jeugdzorg... ik kan u zeggen, alle bureaus jeugdzorg redden het niet. En daar hebben we juist weer dat rapport voor laten maken... die dat ook heel helder opschrijven. En aangeven dat er echt over de hele linie die 8% nodig is. En het mooiste voorbeeld vind ik nog het verloop dat ze aangeeft dat wij het verloop moeten beperken. Daar slagen wij juist beter en beter in. We zien dat de ervaringsjaren van de gezinsvoogd omhoog gaan. En uh, daardoor zijn wij iets meer kwijt aan salarissen... omdat ze er ieder jaar iets bij krijgen. En dat verschil wil de minister nou net niet betalen. Dus dat werkt helemaal de verkeerde kant op. Dus als wij uh, het verloop willen, uh, hebben we verlaagd... en nou kost het iets en nou uh, wordt het niet betaald. Ja, mevrouw van den Burg, boter bij de vis... Ja, nou, ik vind het toch een vreemd verhaal. Want um, als je het verloop uh, beperkt, dan gaat inderdaad misschien de salaris wat omhoog. Maar dat scheelt je heel veel inwerkkosten. Dat is een van de redenen die door de staatssecretaris wordt gegeven dat uh, de kosten zo uit de hand lopen. Um, dus dat vind ik uh, een, uh, een, een vreemde tegenstelling, laat ik het dan zomaar zeggen. En het andere is dat uh, als jij zegt dat je de ondertoezichtstellingen korter maakt dan zou ik toch denken dat het goedkoper wordt. Met, uh, um, kijk, als je minder langer onder toezichtstelling hoeft, dan kan het hele traject ook goedkoper worden, lijkt me. Ja, dat, ja, lijkt, dat lijkt me, me wel ja, maar dan moet je het tarief niet omlaag doen. Dan moet je het tarief passend maken om deze mooie resultaten te bereiken. En dan zal uiteindelijk in de begroting van de minister... Uh, van het ministerie van Justitie dat een goed effect hebben. Maar als je het tarief nu laag houdt... en ons niet in staat stelt om die resultaten te halen... ja, dan werken we echt in de spiraal naar beneden... en dan eindigen we nergens. Ja, maar als dat, als dat effect op zou treden... wat uh, de heren van de jeugdzorg nu aangeven... dan zou ik verwachten dat weliswaar... Uh, zeg maar aan de ene kant de kosten wat oplopen, maar dan begrijp ik niet dat ze er 30 miljoen bij moeten hebben. Dat begrijp ik echt niet. Want dan zou je aan de andere kant verwachten dat de kosten omlaag gaan. Dus dan is het onderdeel. Nou, als ik de staatssecretaris was, zou ik dat ook heel wel aandurven. En nu zeggen, wij geven dat tarief waarvan we weten dat het een bewezen effect gaat hebben. En dan zal dat de komende jaren weer die bezuiniging op zijn begroting halen. Maar nu een concessie doen aan de veiligheid van kinderen. De, de beslissingen over de veiligheid van kinderen. En het methodische plan wat werkt, dat vind ik echt geen optie. Nou goed, daar uh, valt nog over te discussiëren. Mark-Robin Visser, en dat gaan ze vandaag uh, doen of niet zozeer discussiëren. Maar ze zullen hun argumenten nog even luidkeels uiteenzetten in Amersfoort. Mensen van de jeugdzorg. Dat is de verwachting hier. Op dit moment wordt hier een, een podium uh, opgebouwd... waar uh, straks om half elf, als ik goed geïnformeerd ben, de manifestatie gaat beginnen. En meneer Spokker heeft, ja, die moet ook nog even oefenen... want uh, hij zingt ook in de band... Ja. ja, wij strijdliederen. Wij de strijdliederen, nou in ieder geval liederen om het gevoel over te brengen... Uh, wat wij betekenen voor kinderen, wat we willen en kunnen betekenen voor kinderen. En dat uh, hier massaal met z'n duizenden te doen. Goed, daar horen we later meer over. Mark Robin Visser, hij volgt die bijeenkomst in Amersfoort... bijzitten van de Burg van de VVD. Ook hartelijk dank voor uw toespraak. En zo dadelijk, jeugdzorg uh, wil extra geld. Ziekenhuizen moeten zelf op zoek naar geld... omdat ze in 2009 te veel hebben uitgegeven. Maar ja, waar vind je al die miljoenen? Gaan we zo eens even over praten. Eerst naar John Bakker. John, het was veel drukker dan gewoon. Iedereen is weer aan het werk. Wordt het ja. al wat rustiger? Nee, nee, eigenlijk niet. Nog steeds uh, zo'n 285 kilometer uh, file bij elkaar. Verdeeld over 62 files. Met veel vertraging nog steeds op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Tussen Deventer en Apeldoorn-Zuid, 13 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Het is ook langzaam rijden op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... tussen Culemborg en Maarsen, over 19 kilometer. Ook op de A2, maar dan vanuit Amsterdam naar Den Bosch... voor knoop het Oude Rijn, 11 kilometer. Na een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij echt nog 6 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer open... Op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd bij de Heinenoordtunnel. Daar staat nu twee kilometer file achter. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En de hele ochtend rijden er al geen treinen tussen Sittard en Beek-Elslo. Hij heeft allemaal te maken met een aanrijding. Er rijden nu wel bussen, maar u bent al wel een uur langer onderweg. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De ziekenhuizen dan, Lara zei het al, die hebben in 2009 hun budgetten flink overschreden en moeten dit jaar van minister Schippers van Volksgezondheid daarom ruim 300 miljoen euro gaan bezuinigen. Groot Keuzekamp is bestuurder van het Westfries Gashuis in Hoorn. Hij kent ook de andere kant de zorg, omdat hij zorgverzekeraar heeft geleid. En ook nog hoogleraar economie van de zorg is meneer Keuzekamp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die bezuinigingen voor die ziekenhuizen. Ruim 300 miljoen voor ruim 90 ziekenhuizen. Het verschilt per ziekenhuis hoeveel ze moeten bezuinigen. Maar hoe ernstig is het? Nou, het is wel een flink bedrag. Uh, ziekenhuizen die moeten al jaren, elk jaar een beetje bezuinigen. Dat stond in het regeerakkoord van het vorige kabinet... En, uh, maar in het algemeen heb je dan ongeveer 1% per jaar dat je moet bezuinigen. Bovenop die bezuiniging die we al kenden, komt er nu een bezuiniging die dubbel zo groot is. En ook redelijk onverwacht. Dus dat is voor veel ziekenhuizen uh, toch een flinke klap. En waarom is dat onverwacht? Ze weten toch dat ze in de loop der tijd meer zijn gaan uitgeven? Nou, dat ligt vrij ingewikkeld. Uh, de vorige minister Klink die kwam in de zomer met de aankondiging... dat in 2009 het budget met meer dan 500 miljoen overschreden zou zijn. Mm -hmm. Maar kon het vervolgens met de getallen weer niet goed helder maken... waar dat dan uh, aan zou liggen. Die bedragen die werden ook niet herkend door ziekenhuizen. Dus uh, er stond, ontstond toen veel verwarring. Er zijn ook rechtszaken geweest. En uiteindelijk is uh, een maand geleden gezegd... Van, uh, dat het geen 550 miljoen zou zijn, maar 300 nog wat miljoen. Um, het, het, het blijft een beetje toch een blackbox voor ziekenhuizen. Hmm. En in die zin zegt u onverwacht. Maar hoe erg is het voor de ziekenhuizen? Want wij hebben begrepen, we hebben wat ziekenhuizen gebeld... dat ze vooral gaan bezuinigen op personeel, op ingrepen. Nou ja, het moet ergens vandaan komen. Dus als je minder geld krijgt, dan mag je minder geld uitgeven. Uh, en het uh, ideaal is dat je uh, dat kan opvangen door alles efficiënter te gaan doen. Dat uh, zullen ziekenhuizen ook proberen. Uh, Tweederde van de kosten van ziekenhuizen zitten in het personeel. Dus het is licht voor de hand dat je ook daar het gaat zoeken. Uh, verder heb je ook uh, redelijk wat kosten aan apparatuur en ICT-innovatie. Ik zag in het overzicht dat u gemaakt heeft... dat ziekenhuizen ook uh, vaak zeggen dat ze minder aan ICT... Willen gaan uitgeven. Um, en dat is uh, eigenlijk is dat wel zorgelijk. Want waarom is juist dat zorgelijk? Nou, uh, alle ziekenhuizen in Nederland zijn momenteel bezig met het uh, op, uh, opzetten van elektronische patiëntendossiers. Mm -hmm. uh, dat, uh, en het elektronisch voorschrijven van medicatie, nou, dat moet ook allemaal gebeuren. En dat helpt op termijn om ook je organisatie doelmatiger te kunnen maken. Je kan ja, weer dus standaardiseren. U zegt eigenlijk, je moet daar uh, juist niet op bezuinigen op dit moment. Nou, precies. Uh, op korte termijn spaart het wat geld uit. Net zo goed als het sparen op personeel natuurlijk op korte termijn geld uh, spaart. Maar op lange termijn uh, heb je minder, uh, minder doelmatigheid en meer wachtlijsten. Ja, ik, ik wilde het net vragen. Kan dat zomaar dan duizenden mensen eruit in de ziekenhuizen? Um, uh, ja en nee. Uh, elke organisatie, en de, de omroep is er eentje, de ziekenhuizen zijn er eentje, mijn vorige bedrijf, verzekeraars, uh, al dat soort bedrijven kunnen efficiënter. Dat is, uh, dat is op zich helemaal niet zo ingewikkeld. Um, alleen om dat geforceerd op deze manier te doen, um, dat, is, uh, ik, dat is erg gevaarlijk. En dat leidt uh, denk ik ook, door de manier waarop het gebeurt, juist bij uh, deze operatie voor de ziekenhuizen, dat de doelmatigheid die we willen bereiken, eerder op de langere baan... dan op de korte baan komt. Sowieso heeft dat consequenties voor het zorgaanbod van ziekenhuizen. Wat betekent dit voor patiënten? Nou, ehm... Um, uh... Eén mogelijkheid is dat ziekenhuizen op allerlei dingen gaan beknibbelen en de, uh, de zorg in het ziekenhuis wat kariger wordt. Een andere mogelijkheid is dat ziekenhuizen gaan kijken naar bepaalde activiteiten. Uh, mm. Willen we die nog wel doen? Mm. Het uh, zijn systematisch verlieslatende activiteiten in ziekenhuizen. En dat kan ik in mijn ziekenhuis beslissen om dat niet meer te doen. Maar als al mijn buren dat ook niet meer willen doen, bijvoorbeeld dure oncologische zorg, hè, kankerzorg, uh, dan ontstaat er een probleem voor de patiënten dat ze gewoon niet meer terecht kunnen met hun, hun behoeften. En dat is natuurlijk niet fijn. Nergens meer? Uh, ja, dus dan, dan is er regie nodig van verzekeraars of van, de, van het ministerie um, en dat is, uh, er is momenteel ook een hele discussie over het uh, concentreren van uh, bepaalde uh, ingrepen, hè, uh, bijvoorbeeld operaties, complexe operaties uh, die niet zo vaak gedaan worden, om die uh, te concentreren in een paar ziekenhuizen. Mm -hmm. Dat is op zich een uh, goede ontwikkeling um, en mogelijk dat deze bezuiniging wel helpt om dat soort uh, uh, tendensen een beetje te versnellen. Dus past wel in een trend wat er op het ogenblik gebeurt. Ja, het enige risico is dat de manier waarop het gebeurt... Uh, uh, leidt tot ontwrichting in plaats van tot oplossingen. Er is meer tijd nodig, want dat heeft de minister gisteren gezegd... Hè, dat de ziekenhuizen dat, dat ze meer tijd krijgen om die 314 miljoen te bezuinigen. Is dat goed nieuws wat u betreft? Um, ja, de minister weet eigenlijk niet wat ze wil. Oh. En dat is slecht nieuws, want daardoor is het besturen van een ziekenhuis erg moeilijk. Zij, uh, uh, de, die grote korting, die blijft gewoon boven de markt uh, zweven. Maar goed als u uh, meer tijd krijgt dan om. Uh, ja die korting weer op te heffen om te bezuinigen. Dat, dat, dat is dan toch prima? nou wat ik, ik zou veel liever hebben dat zij een heldere keuze maakt... voor op wat voor manier ze ziekenhuizen nou wil bekostigen. Um, ofwel uh, op de oude manier, die we van wat langer geleden kenden... volledig budgetteren, ofwel echt met prestatiebeloning gaan werken. En dat laatste, dat is op termijn uh, veruit... Uh, leidt dat tot de meest doelmatige en meest kwalitatief goede zorg. Um, maar ze, uh, op korte termijn zit ze met uh, budgetmaatregelen. Um, en zolang ze met budgetmaatregelen blijft schermen en ziekenhuizen niet duidelijk maakt op basis van welke prestaties je nou meer of minder geld zou kunnen verdienen of meer zou mogen gaan doen voor de klanten die zorg nodig hebben, dan blijft het een ontzettend warrig systeem. Ja. De financiering van de zorg is ontzettend complex ja. en daardoor is het bijna niet uit te leggen aan de mensen in het ziekenhuis waarom je bepaalde keuze wilt maken. Ja. Meneer Keuzekamp, en, nog, e nog even, hè? want u zei het net al, dit is bezuiniging op bezuiniging. Het is complex. Kunt u al overzien waar het dan in 2010 naartoe is gegaan? Of daar weer een budgetoverschrijding is geweest? Um, het zou zomaar kunnen. De, de, het ministerie van VWS heeft uh, een uh, track record van het onderschatten van de groei van de vraag naar de gezondheidszorg. Dus uh, wie weet dat uh, uh, over een jaar... Toren krijgen dat we in 2010 ook te veel geproduceerd hebben. En dan komt dat er ook nog eens overheen. Nou ja, we vragen natuurlijk ook om steeds meer zorg. Meneer Keuzekamp, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Hugo Keuzekamp, u, bestuurder van het Westfries Gasthuis... en ook zorgverzekeraar en hoogleraar Economie van de Zorg. Dan de horeca. Meer dan 500 exposanten staan op de Horecava. Dat is de vakbeurs voor de horeca. In de rij is van alles te zien en ook te proeven... wat consumenten de komende jaren kunnen verwachten... in restaurants en cafés. Verslaggever Jeroen Schutteijzer wilde van Hans Steenbergen... hij is Food Trend Watcher van het jaar, die bestaan... weten wat de trends zijn in 2011. Ik denk dat de trend van dichtbij en duurzaam... dat dat zal doorzetten. Dat wil zeggen dat je op de menukaart in de restaurants... krijg je nog meer streekgerechten met uh, herkomstvermelding waar het vlees vandaan komt, waar de vis vandaan komt... of het goed geteeld is. Dat willen wij. Er is wel een groeiende groep consumenten... dat steeds kritischer kijkt naar de herkomst van het eten. We lopen wel achter als je dat vergelijkt met Londen of New York... of in Duitsland, maar het komt wel. Nou, dat wordt tijd dus. Ik vind het heel belangrijk, ja. Uh, want er is wat afgerotsooid met ons eten. Uh, de laatste 50 jaar is ons eten meer veranderd dan in de 10.000 jaar daarvoor... Het is de vraag of het allemaal goed geweest is. Wat is een andere trend? Groente. Groente is uh, een, een trend die tussen nu en vijf jaar massaal gaat doorzetten. We houden helemaal niet van groente. Nee, maar dat gaat veranderen. Uh, je ziet in het buitenland nieuwe uh, restaurantconcepten... Die, uh, waarin de hoofdrol is weggelegd voor groente in plaats van vlees of vis. De footprint van vlees, hè, dus de uh, hoeveelheid energie die nodig is om vlees te produceren... Die is vele malen groter dan van groente. En over wat voor groente hebben we het dan? Nou, wat je heel veel ziet zijn Aziatische groenten. Een beetje wokachtige groenten waarmee je van alles en nog wat kan... die je snel kunt bereiden en die dus knapperig zijn. Dat staat nou weer haaks op slow food. Nou, wok-apparaat. Ik zie dat ook in het bedrijfsrestaurant vaak. Dan mikken ze van alles in die pan en dat husselen ze even vier minuten. Mikken ze op een bord. Eet smakelijk. Maar een van de trends die je ziet is dat slow food dat dat snel geserveerd gaat worden. Dus slow food betekent dat het op een goede manier is geteeld en op een langzame manier de kans krijgt om zich te ontwikkelen, hè? zonder gebruik te maken van allerlei additieven en, en, en kunstmestachtige zaken. Maar als je het dan uitserveert, doe het dan snel, want mensen willen wel snel geholpen worden en die willen snelle maaltijd hebben. En dat kan. Die combinatie is. Er. Wat is er nog meer? Waar ik de komende jaren heel veel van verwacht is, het verschijnsel food trucks. Wat zijn food trucks? Dat zie je heel veel in New York en Londen. Uh, dat zijn rijdende restaurants. He, wij kennen dat in Nederland eigenlijk nog alleen als snackbar. Maar wat je nu ziet is dat echte chefs... die, uh, die, die schaffen een rijdend een, een truck aan. En dan maken ze een restaurant van en dan gaan ze twitteren. Uh, jongens, ik ben uh, voor de horecava. Dan sta ik er op het plein en dan ga ik uh, mijn, mijn, mijn heerlijke gerechten uitserveren. En dan komen massaal mensen op af. U meldde nog een hele slechte ontwikkeling over de ertessoep. De ettersoep, ja. Ja, dat is wel zorgelijk. Uh, ik moet u eerlijk zeggen, want ettersoep, dat eet je natuurlijk in grote kommen. Zo eh? is het. Zo met uh, roggebrood en spek. Maar ik was laatst in een hotel en uh, daar zat ik aan de bar. En dan kreeg ik eigenlijk een ettersoep-nieuwe stijl. En dat was een, een mini kommetje met ettersoep met een mini roggebroodje erbij. Ja, dat kan echt niet natuurlijk. Hè. Dat moet gewoon onmiddellijk afgeschaft worden. Nee, maar u zei net, dat is een fantastische inno <lacht> <lacht> innovatie. Hoe zit dat nou? Het is toch geen innovatie? Nee, ik vind het wel leuk. Uh, ik vind het heel leuk als uh, mensen uh, klassiekers opnieuw uitvinden. Want dat gebeurt natuurlijk. Hè? Dus hoe kun je zo'n klassieker als ettersoep hoe kan je dat op een nieuwe manier presenteren? Er is wel een nieuwe generatie aan het opstaan... die totaal iets anders wil dan het klassieke restaurant met damast... en het klassieke restaurant met linnen en met wijnglazen en, en stijve bediening. Dat hebben we wel achter ons gelaten. En de nieuwe generatie wil snel, gezond, informeel... En uh, gemakkelijk. En veel groenten. Ook de Nederlandse klassiekers. Hè? Boerenkool. In dat verband kan ik misschien zeggen... dan heb je een, een leuk nieuw concept... wat in, uh, in Utrecht is. Dat heet stampot to go. Maar daar worden dus stampotjes, zoals de boerenkool... in een nieuw jasje gegoten. Heel hip. Dus dan zie je ook dat op die manier uh, groenten... Uh, een hip jasje krijgen. Waardoor ze weer aantrekkelijk worden voor de gast of de consument. Nou... Weet we dat ook weer voor dit jaar. Meer over de horecavakbeurs kunt u lezen op onze website nos.nl. Ook over de trends van deze -trend watcher Hans Steenberg. En over de aanslag over de Amerikaanse congreslid... hoort u na negen uur van onze correspondent in de Verenigde Staten. Onze correspondent in Australië meldt dat het met de wateroverlast in Queensland... Australië nog niet voorbij is. Na Rockhampton is nu de stad Toowoomba aan de beurt. Het is daar niet gering, het water. Internet. Langs Twitter. Kranten. Radio en televisie.